De speedboot zou met hoge snelheid hebben gevaren... en flinke schade hebben opgelopen. Volgens NH Nieuws zoekt de politie getuigen... die iets van de aanvaring hebben gezien. Tegen de schipper van de speedboot is procesverbaal opgemaakt. Het weer, eerst af en toe zon, de, de bewolking neemt wel toe... en vanmiddag kan het in de kustgebieden wat gaan regenen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen ook in het noorden bewolking en kans op een bui... en in het zuiden meer ruimte voor de zon. Het kan dan 24 graden worden.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 Kom Como... Vamos a la playa para si practicar pronto por la mañana ya si no hay nadie más. Tot wij Ik heb een lekker na dus Dat is ook na joh De La Centura van uh, Alvaro Solar. Als je nou meekijkt uh, in de studio via www.zfm-live.nl... dan zie je, als je dan uh, bij mij kijkt, zeg maar op die drie schermen die ik voor me heb. Het rechterscherm zie je weer uh, het circuitpark Zandvoort. En uh, de belden vanaf het uh, circuit, want uh, dit weekend weer een uh, geweldige race uh, daar uh, op het jan. Ja, uh, welkom terug bij het tweede uur van Zandvoort op zaterdag.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 En daarnaast natuurlijk, om drie uur vandaag begonnen... de Open Nederlandse Kampioenschap Jetskiën. En dat kunt u allemaal volgen via bij Burnies Beach Club. Vandaag en morgen is de toegang gratis. Maar daarover zometeen meer. Uh, half drie, half vier hebben we natuurlijk de evenementenagenda. Hij is aanmerkelijk dunner geworden, want het seizoen zit erop. En we hadden toch van de zomer echt veel evenementen. En voor iedereen die op vakantie was in Zandvoort... had wel of een, of een zomermarkt of een muziekfestival...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 ik heb nog een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 Hoe meer van dit soort evenementen, hoe beter. Toch! Staan we staan weer mooi op de kaart als uh, zijn de Forge. En uiteraard ook uh, alle watersportactiviteiten. De Red Bull Mega Loop gaat er natuurlijk nog aankomen en nog veel meer. Dus dat gaat weer spektakel worden op het uh, Salvoordse strand. Maar eerst dit weekend NK Jetskia. En hier is Prayer in Sea. Ja. lekker meedansen met deze zin van Lilywood and The Prick. En in See uiteraard in de Robin Souls remix. En we hebben nog veel meer lekkere muziek zo op de zaterdagmiddag. Zandvoort aan Goedemiddag. En hier is de Sheep Trick. Klap maar even lekker mee op de tafel, Albertje. Uh, love... Ja, lekkere ruige muziek zo op de zaterdagmiddag, maar wel goed hè. Deze single van uh, Sea Trick, de live versie is uh, uiteindelijk uh, de single versie geworden. Dat was I Want You To Want Me.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 Meer informatie over het programma kunt u vinden op de website van de circuit Zandvoort. En wel eens de website www.circuitparkzandvoort.nl www.circuitparkzandvoort.nl Dan gaan we naar volgend weekend, want dan wordt er wederom geraced op het circuit Zandvoort. En dan heb ik het over de DNRT Racing Days. De tweede editie van de DNRT Racing Days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 dan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 En ze gingen naar een uh, Sanfordse discotheek uh, toe. En toen hoorden ze een uh, Franstalige plaat. En uh, ja, op uh, basis van die franstalige plaat heeft hij is weer voorbij die mooie zomer gemaakt. Les se se Quand fait place au quotidien On était pas fait pour vivre ensemble.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 les On sait comme on Hij staat open hoor, de microfoon. Uh, op dus ik kan meezingen, ik kan meezingen. Ja, dan heb je van deze, van deze plaat heb je ook nog verschillende uitvoeringen. Maar de uitvoering die uh, inderdaad gebruikt werd door uh, Gerard Koks, die hoorde je juist. Salut les uh, amoureux, de uitvoering van uh, Joe Dansen.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 Je het weet is heel die zomer al die lang voorbij. Herfst verkleurt weer langzaam alle bomen.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 jammer dat het overging, het is allemaal herinnering. Daar doen we dan de hele winter maar weer mee. Nou, nee, daar gaat ie nog een keer. Het is weer voorbij die mooie zomer. Die zomer die begon wat in mij. Ah, je dacht dat er...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 De opening van het strandseizoen voor honden met The Big Walk. En wil je meer informatie hierover hebben? Ga dan naar TheBigWalk.nl of kijk op de website of op onze app van CFM. En op de app vind je ook een video trouwens. En die, ja, die is, is, goed. Zo, die is, die heel is leuk. zo leuk. Ja. Die is ook terug te vinden trouwens op YouTube. Moet je even opzoeken. The Big Walk. Daar, daar zoek je op.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 Your looks never lie I was always